En daarvan het derde vers. God gaat voor het oog, met gejuich omhoog. Schaalbaar zijn geluid, gaat Gods glorie uit. Heb een lastzang aan, aan zingt zijn wonderdaan, zingt de schoonste stof, zingt des konings laf. Met een zuivere galm, met een blijde psalm, hij de vast. Daaruit is die hulde waard, dus van Psalm 47, en daarvan hadden de derde tas. vermenigvuldigd van God de Vader en Christus Jezus de Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Gemeent, u zal uit de schrift worden gelezen van Handelingen 1, de eerste twaalf versen van Handelingen 1. vragen we de gemeente om zijn onmisbare zegen. Heren, vergun ons door uw lieve geest, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, nog een ogenblik vergaderd te mogen zijn, rond de kandelaar van uw te wederom herdenkend, een heilsfeit, wat een feest is geweest, voor u de vader waren de zoon, die was spelende in uw schoot. Ja, al zo ze vermaken was met de mensenkinder in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Waar die in de verbondsluiting uitgeroepen heeft, vader zie ik kom, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in mijn binnenste ingewand. Ik kom om uw wil te doen en in die weg zichzelf een gegeven geworden uit een vrouw onder de wet om in die weg door leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid krachtens de eeuwige liefde tot de uwe en in die weg de deugden u's vaders verheerlijkt ja geleden, gestreden, gestorven, begraven Opgewekt en derde dagen Om dan veertig dagen later van uw jongeren en van de vrouwen te scheiden En in die weg, ja waar de dichter van zingt Gij zijt opgevaren in de hoogte Hebt de gevangenis gevangen genomen Om gaven uit te delen vanuit uw troon op uw kerk hier beneden van alle eeuwen. Och dat wij vandaag daar iets van mogen hervangen, of dat de geest uw woord openen. Dat voor ons allen een gesloten boek is. Ja u alleen de verhoogde. En verheerlijkte Leeu, leeuw. Uit de stam van Juda. Waarvan u de vader zo lief getuigt dat in hem al de volheid woont. Laat ons uit die volheid in spreken en hoeden, nog worden bediend, want zonder mij kunt gij niets doen. Dat zegt ons uw woord, dat we onze stijl diep afhankelijkheid doorleven, opdat we in waarheid ervangen met de dichter, dat onze ogen op u geslagen mochten zijn en dat onze verwachting vanuit de hemel dit, van waaruit alle goede gaven en volmaakte giften in en aanschouwend het offer genadig kunnen worden uitgegoten in uw kerk, opdat we nog uit de schat des scharkie oude en nieuwe dingen zouden voortbrengen tot waarachtig onderricht van de uwe, die geliefd gehad hebt met een eeuwige liefde, en scheiden doet lijden. Maar we hebben gehoord, het is gelezen uit uw getuigenis, dat ze zijn wedergekeerd met blijdschap. Ze hebben u de eer gegund. Ja, ze hebben het doorlicht. De nuttigheid en de noodzakelijkheid, van het afscheid nemen, opdat U hun vertegenwoordigen in de hemel, voor het aangezicht Uwes vaders, om van daaruit die kerk te regeren, te beschermen en te bewaren, te vertroosten en te bemoedigen, te onderwijzen en te bestraffen, te vernederen en te doen ervan dit dat ze in U ingelijf. Als een rank in de wijnstok De sappen verkrijgen waardoor Toegang mag verkrijgen tot de troon uw genade Om geholpen te worden ter bekwamer tijd Zie zo een gunst op de uwe neer Laat uw slachtkunde ervan vandaag Dat de wereld feest viert zonder inhoud Maar dat uw kerk mag feest vieren in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods, om uit uw gemeenschappen die in die gemeenschap te mogen staan, wil u tot dat einde ook de van verre staande, de twijfelmoedige, de vreesachtige gedenken, u kent de legering van hun hart, u kent het verdriet en de moeite, die zomtrent niet alleen het tijdelijke, maar bovenal geestelijk in de weg van ontdekking ervaren moeten, ach of u ze al zo genadig zij en op nader hart wilde spreken, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik en met uw konst brengt ge in het geloof alles mee. Dan komt blijdschap na veel smarte, de oprechte harte. Geef uw kinderen het ervaren, de kleintjes met de groote, dat u het zijt, die uw werk begonnen, zal voleindigen tot op de dag dat ge komt op de wolken. O zalige omgangen, waarvan de dichter heeft mogen zingen, Gods verborgen omgang vinden, zielen daar vrees vrezen van. Het heilgeheim wordt toch aan uw vrienden Naar het vree verbond getoond Hier het ligt alles verzondigd Wij zouden onze mond niet durven open doen Vanwege de breuk in het paradijs Ja, vanwege de afmakingen dagelijks Maar wat komt het dan openbaar Dat onze ontrouw Uwe getrouwigheid nooit niet kan doen. Wij hebben gezondigd. Wij derven de heerlijkheid gods. Wij zijn niet waardig dat ge vandaag in opbeusde onder dit dak heen komen. Maar u hebt het beloofd. Wij was afscheid uitgeroepen. En u zijt een waarmaker van uw woord. Ik ben met u lieden alle de dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Onder de laag hangende oordelen. Onder de geest van verharding. Rijd nog eens voorspoedig onder onze kinderen. Jongelingen, jonge dochters. Dat het woord van hemelvaartsdag is een kracht zou mogen doen. Opdat ze de keuze als een rut zouden leren kennen. De wereld gaat voorbij. De verleidingen zijn zo vele. de verzoekingen ook op deze dag, omtrent de plaatsen der ijdelheid. O God, gedenk aan uw verbond met Abraham uw vriend. Bevestig het in op Eusten. en die van verre gekomen zijn van elders. Nog eens van kind tot kind. Laat uw woord vandaag voor de jeugd, voor de middelbare en voor de oudere Nog eens ten zegen mogen zijn U doet ermee wat u Zo Zal voorspoedig zijn, wat u het zijn Heer, als u toesluit, het is eeuwig recht Als u het opent, is het vrije gunst die eeuwig u bewoog Laat het dan van morgen mogen zijn dat er nog eens Sion geboeid, dat u ze zelf ook onder de jeugd en de ouderen bevestigen in de staat dergenaamde, en met de dichteres leren stemmen ook onze jeugd. Wat zou het een wonder zijn? Wie heeft nou vandaag lust om de heere te vrezen? Dat allerhoogst en eeuwig wordt, Dan zal ik zelf je lijksman wezen weer hoe gewandelen we moet. O, uw dienst, daar zegt de dichter van. En dat we het na mochten zeggen vandaag. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Hoe donker dat ook de weg mag wees, U ziet in gunst op die u vrezen. is ons samen genadig. Blijf uw aangezicht en goede, rijdt nog voorspoedig, Overhoog de middelaar in de troon van uw feiten. God uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijde. Ja, verheerlijk uw wonderen in deze kommervolle dagen, van wereldzin ook in de kerk van vleeselijke vermaak in de godsdienst, ontdek ons grond, en geef ons te verstaan, wat er in uw woord geschreven staat, breed is de weg die ten verderven leidt, wijd is de poort die tot het eeuwige rampzaligheid rijdt, maar smal is de weg, en en is de poort die ten leven leidt, tenzij iemand wederom geboden wordt. Verheerlijk u nog dat werk der waarachtige bekering, in groot en klein, of reis naar het graf en versterk uw gunstvolk. Verheug ze op deze feestdag, opdat de banden gebroken, de strikken nog eens een ogenblik mechelen. En dat zijn waarheid is op u, in uw verhoging mocht te zien, voor zover ze gelijk zijn in het geestelijke leven, opdat er ogen zouden schouwen de wonderen van uw verheerlijking, het zitten aan uw vaders rechterhand, o lieve gezegende bruidegom, we gunnen u vandaag de hoogste eer, wil u het dan zelf verzorgen in ons hart, anders is het, dat de mens, en daarin de kroon op het hoofd wordt gezet, maar we hebben ons door de zon ontkroept. De kroon is van ons hoofd gevallen, arme zondheid. door u geleerd, door u onderwezen, met u en door u verzoend, smaken op hemelvaarsdag wel eens de vrede die alle verstand de boven gaat. Gij hebt meer vreugden in het hart van de discipeltjes gegeven dan anderen der koor en der borst vermenigvuldig. Daal, o geest, dan nog af. Vervul, o noorden en zuidenwind, de harten van uw slachtkudde en geef nog toebrenging tot de gemeente, door het wonder van uw goddelijke genade. Alles wat achterblijft, waaronder ook een broeder die jakel. Zijn gedachten zijn bij ons, de zwakheid van zijn lichaam is groot. Och of u genadig verleden, vereniging. vereniging met de weg die ge met hem houdt, en dat die weg door u gezegend hem ten nutte zou zijn in de toebereiding voor de eeuwigheid. Heer, u weet alle dingen. We zouden nog willen vragen aan u. Een krankheid niet ten dode, maar het is in uw raad alles bepaald. Geef ons hem vrouw en zijn kinderen dan het te berusten, achter u te leren aankomen, en ten zegen deze weg doen zijn, opdat hij in die weg zichzelf, in de diepte van zijn ellende, en de grootheid van de zonde, zou voor ogen zien, maar ook de fontein voor hem geopend, de strikken gebroken, de vrijheid der heerlijkheid, der kinderen gods gekend, en in die weg, rijp gemaakt voor de eeuwigheid, der van, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn, die alle dingen rijkelijk verleent, ook in een weg van druk. Heere, gedenk u al de zieken in het ziekenhuis, waaronder ook een kind, wil u al die zorgen in he noden, in heerlijkheid vervullen, de grote heelmeester zijn, en de families met de zieken nog verblijden met uw daden, Wees u een wedunare wees en halfwees, wees. Wees u hun tot een toevlucht. Als in droefheid. Wie zolder ook op deze dag. De gedachte vermenigvuldigd, Vanwege het eenzaam zijn. En verschoven. De ellende ze misschien neerdrukt. Wees u hun genadig. Gedenk uw broeders kerkenraad. En ook de broeder van elders. Al uw knechten studenten. Wil uw koning, krijgt nog uitbreiden. De oost is groot, daarbij weinig. Stoot u er nog uit, die naar het woord en beleiden is door de geest bedaald. Jacob zijn zonde, Israël zijn overtreding aankondigt. Gedenk u daarbij de der zending. Is u genade aan hen die met verlof zijn. Gedenk u aan alle doktoren, zusters en broeders in de ziekenhuizen, sanatoria gestichte bejaarde huizen of op u gedachte gedachtig u ook met ons meeluisteren. Zo ziet alles wachtend op u. En het blijft op u wachten. Ontferm u ten goede van Vorstenhuis tot onderdaan. En begiftig onze regering met uw geest. Want anders zal het geen dageraad hebben. Als daar niet naar uw woord wordt geregeerd, Schijf u nog een wederkeer. Op dat in die weg... Het oordeel niet afbidden, maar aanbidden, want daardoor vervoert u raak en verheerlijk u staande boven alles, triomfantelijk naar uw eeuwig voornemen. Zegen zo nog, wat op uw zegen wacht, doe verzoening over het onze kroon het uwe naar uw welvaart. Amen. Wij zingen gemeente met de dichter van 68, daarna van 9 en 16. Gods wagens boven het luchtigs werk en 16, gij koninkrijken zingt Gods lof, 68 vers 9 en 16. Nu is er gelegenheid diakonie en kerk te gedenken. De heren neigen de harten op dat het een feestgave zou mogen zijn tot in standhouding van alles wat ook met de dag duurder wordt, ook in het kerkelijk leven. En bij de uitgang straks mag u nog een offer brengen, ook voor de kerk. De Heer, geven nog, dat u ervaren mag met uw kinderen. Hij heeft een blijmoedige moeder gegeven, lief, en zegenen u. En het offer wat u brengen mag, in Gods huis. Daar zingen we dus, 68, 9 en 16. gemeente de stof van overdenking vindt u in psalm 68 daarna ervan het negentiende vers en wel deze woorden gij zijt opgevaren in de hoogte gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen ja ook wederhoorigen om bij u te wonen O Heere God we beluisteren hier de hemelvaart Christi ten eerste is de middelaar verhoogd ten tweede zijn de vijanden verslagen ten derde heeft hij gaven genomen en in de vierde plaats nog woningbereid, de hemelvaart Christi, ten eerste dus de middelaar verhoogd, ten tweede de vijanden verslagen, in de derde plaats gaven genomen en ten vierde nog woningbereid. Gemeente, mijn geliefde hoorters dus ook van elders, het is vandaag een feestdag. Herdenkend het doorluchtig feit van de hemelvaart Christi. Dat is ten eerste, mijn hordes kinderen, een feest des vaders. Geloof dat het toch een heerlijkheid geweest is. Want u moet eens denken, mijn Hoordes, hoe de vader in de stille eeuwigheid als de eerste persoon in het goddelijk wezen had moeten uitroepen in een raadsel, hoe zal ik zonder de kinderen zetten, ziende in de besluiten dat ons hoofd Adam vallen zou, dat hij eten zou van de verboden vrucht, dat hij de gehoorzaamheid zou opzeggen en u en ik met hem. Hoort u jeugd, hoort u ouders. Als je kinderen is ongehoorzaam zijn, hoort u onderwijzers, onderwijzeressen, als uw kinderen op school is tegen je opstaan, bedenk dan maar, dat wij in ons verbondshoofd, Adam en wij en onze kinderen, de gehoorzaamheid aan God hebben opgezet. En u kan het niet anders wezen dan tegen God opstaan en tegen onze naasten. Wat zou het een voorrecht zijn, als wij als ouders die kinderen hebben, als leerkrachten van verschillende scholen, ter plaatse en elders ook met ons zijn die dit recht voor ogen zouden zien. In ieder geval, als de kinderen ook tegen ons opstaan, als de kinderen ongehoorzaam zijn, dat wij samen zouden ontdekt worden aan de grote ongehoorzaamheid in paradijs. En dan zegt men wel eens zo eenvoudig, de appel valt niet ver van de boom. En als we dan als ouders en als leerkrachten worden ontdekt in eigen hart aan de ongehoorzaamheid tegen God en tegen onze eigen ouders vroeger, dan kan ik bij mijn zeven kinderen wel aan haar voetjes zitten. Dan zeg ik, ach kinderen, zienden op mezelf vroeger, is een wonder dat het nog zo is als het is. Dat ze me nog niet de deur hebben uitgegooid. Dat ze de deur nog niet voor me gesloten hebben. En als we dat samen mogen doorleven en door Gods geest verstaan, dan kunnen we aan de voeten zitten. In de schuld met vader David, die riep uit lieve jeugd. Ouders, wat hebben deze schapen gedaan? Ik heb gezondigd. Dan kan je anderen voorgaan. Dan mag je anderen aan de voeten zitten. En dat is nou een vruchtgemeente van de voldoening Christi en van zijn verheerlijking in de troon op hemelvaart. Want hij deelt gaven uit. En dan zou ik drek al kunnen zeggen dat zijn gaven van verootmoediging, gaven van vernedering, gaven van rechte zelfkennis, gaven van ook anderen te doorzien, gaven van het gebed, gaven van waarachtige ootmoed, gaven van zelfvervoeiing, gaven van van de liefde. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Wat is dat uit hem vloeiend in de praktijk? Een dierbare godzaligheid. Dat is iets waarvan de dichter zingt wat ik jullie allemaal vandaag al gunnen zou. En mezelf ingesloten. De eenvoudige. Dat is ook van die gaven die hij uitgiet uit zijn troon op zijn kerk. De eenvoudige. Zal God steeds gadeslaan. Wij zijn zo hoog. Zo opgeblazen, wij leven in tijd van ruimtevaart. Je wordt hoe langer hoe luchtiger, je wordt hoe langer hoe hoogmoediger, je wordt hoe langer hoe vluchtiger en ze zitten al op de maan. En vandaag herdenken wij, de hemelvaart van het lam gods, geslacht voor de grondlegging, geleden gestreden, gestorven en begraven, alles volbracht. Want u moet wel denken vandaag, lieve hoorders, kinderen, dat de hemelvaart is een vrucht van de eeuwige liefde gods, des vaders. Hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En nou met hemelvaart, vader was al zo verheugd, die heeft zich innerlijk verblijd toen in de sluiting van het verbond de zoon heeft geroepen, vader ik kom, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in mijn binnenste ingewand. Vader ik kom om uw wil te doen. En toen gaf hij zich in die stille eeuwigheid. In de sluiting van het verbond. Geheel vrijwillig. Gedrongen tot de liefde des vaders en zijn deugden. En tot goddeloze zonden, Tot een wederhorig troost, Omdat ze bij hem. Weglopen, teruggebracht zouden wonen, in de gemeenschap met God zouden worden hersteld, en ervaren wat het betekent, ik heb je lief gehad met het eeuwige liefde, de vader heeft het liefste wat hij had gegeven. het enige dat spelende was in de schoon, des vaders gemeente lieve kinderen, wat is dat geweest in de verbondslegging, en als de vader al hoort in de verbondsluiting, ik kom. En hoe de vader zich verheugde. Hoe in die kribbe, in die voerbak. In Bethlehems stal, Waar geen schare trompetters aanwezig waren. Geen Bethlehems bevolking. Die hebben gezongen het lied van de koning. Nee alles zweeg. Er was geen plaats voor hem. In ons hart is geen plaats, laat je wijs maken wat je wil. Medereizigers naar het graf, er is in mij en uw hart, lieve kinderen, jeugd, ouderen, geen plaats voor hem. Hij is de grootste verborgenheid, je kan in Jezus roemen, je kan Jezus bepreken, je kan met Jezus verblijd zijn. Je kan met Jezus door de wereld kunnen, met Jezus denken te sterven, maar is die ooit in je hart geopenbaard waarvan de apostel zegt, toen behaagde het God zijn zoon, niet alleen in de gangen van zijn vernedering, maar ook vandaag mag Gods kerk feest vieren. Een feest niet van de wereld, o lieve kinderen. Ga je straks misschien ergens naar het feest. Het zijn naar een motorcross of wat het wezen wil. Het voert je af en het verzoekt je tot allerlei dingen naar het vlees. Maar daar kan men Jezus niet vinden. Daar is God die aanschouwt. Want zijn ogen lopen de ganse aarde. Het is ons goed hier te zijn. En dat vele kinderen nog met ons gekomen zijn op de hemelvaartsmorgen. Dat God door zijn geest. Het woord gebruikt. Dit is de plaats der inzetting van hem gegeven. Hier werkt God middelijk. O, kinder op een motorcross een kermis, waar de feestvreugde naar het vlees wordt gevierd. En zo menigmaal, ik heb het wel meegemaakt. Zo van de kermis in de eeuwigheid, zo van de motorcross, de eeuwige ranzaligheid. We hoeven niet te oordelen, maar dit is de plaats. Hier zegt de Heer, lieve kindertjes, hier wil ik wonen. Hier wilde een jonge hartje nog werken door zijn woord. O, oh, lieve jeugd, ik zou je van hart op de hemel verdachten. dat jullie jongens en meisjes, oh, wat ben ik blij dat ik hier zie zitten onder het woord. Want door dat woord, mijn lieve kinderen, ouders en oudjes, kan God nog werken. Kan de allerhoogste nog een woning in je hartje maken. Omdat je lust kreeg, ik heb het in mijn gebed al uitgestameld. Want ik durf het te zeggen in opheusden, en heel de Betuwe. En Gods volk doet toch met me mee niet? Uw liefde, deed, heeft mij nog nooit vertroten. Hoe donker dat ook de weg is geweest. Hij is goed voor een slecht mens. En hij giet gaven uit om te spreken. Gaven om zijn eer vandaag te bouwen. Dat alles wat had, hem loven. En zijn naam drieënig zal worden verheerlijk. We zijn stom geworden door de zonde. Stom geworden in de diepte van de val. Maar hij zal ze met niemand tongen laten spreken. Hij zal door de geest uitgieten op alle vlees. Vandaag naar is geven van zijn eigen werk. Ten spijt van de hel. Ten spijt van de binnenpraat. Dat is het werk. Wat God zijn kerk opdraagt door het geloof. Heel is een vruchtgemeente, lieve ouders van de kerstdag. Als kerstfeest niet geweest was, kon nog hemelvaart worden. Vandaag keren ze de boel ondersteboven. Ze zetten het paard achter de wagen. Ze beginnen op het kruis. En dan gaan ze zo terugtrekken naar kerst. Nee, hemelvaart is een vrucht van de kerst. Hemelvaart is een vrucht van het lijden en sterf. Hemelvaart is een vrucht van zijn diepe vernedering. Hoe die langs vijf trappen tot afgedaald is in de helse smaken Voor de ere zijn spades. willen door de liefde. Maar ook door de liefde van goddeloze zonden. Zijt je er al in geworden mensen in waarheid. En Gods geest je al ontdekt en je verloren hebt. Want alleen voor verloren krijgt die waarde. Voor gans ellendige dan wordt die de een en het al. Want in hem woont al de volheid lichamelijk en geestelijk en uit zijn volheid, ontvangen wij genade voor genade. O, Zaligheid, in die dierbare persoon, niet alleen te leven uit zijn vruchtelijke bediening, maar in de zoete geloofvereniging, staande in de vrijheid, der heerlijkheid der kinderen gods, daar varen ik mee, nog niet werk, maar Christus leeft in mij. O, zamen. ik wou dat ik jullie allemaal je kon maken en dat bestreden volk er zitten van die twijfelmoedige zielen in de kerk die kunnen nog geen hemelvaartsfeest vieren die hebben er hoofdje vanmorgen gebogen Der hartje was twijfelmoedig er zitten eronder maar gehoren misschien thuis nog zo'n arme, en ellendige noodruftige die zegt oh man ik wou ik in die blijdschap eens delen mocht dat ik met die discipeltjes van die olijfberg terugkeerde en ze waren verblijd en verheugd God geef u het is maar een wenkie van zijn vermogen. Zo zie je een donkere zoon licht. Zo zit je in de moedeloosheid en zo klopt je met je vleugeltjes, zeg je zaaie omhoog. En uit zijn volheid ontvangende mag de kerk er De dingen die van God geschonken worden. Naar de mate dat het hem belieft. Maar denk erom dat hij de ellendige en noodruftige, de armen en de kleden vandaag daar zijn en goed. Want zijn woord staat er voorin. in. Het is niet als mensenwoord. Hij zegt, ik ben met jullie. Wat wil u? En hij maakt zijn woord waar? Ondanks alle bestrijders. Ondanks alle aanvechtingen, Ondanks alle twijfelmoedigheid. Dat woord is waarachtig. Dat hoeven wij zijn van haren bij de bevestiging niet levend te maken. Dat is waar. Dat woord is levend en krachtig. Dat doet wat God behaagt. Het is uitzuiverend. Het is absnijvend. Het is de mens er buiten zetten. niet mee voor je vlees, hoor, jeugd. Maar ik hoop dat God je het vandaag beleefd heeft. Erbuiten gezet. Dat je man nou eens zonder hoop op de wereld liep. En dat je uit dit houten kerkje kwam. Want God is niet in hout of steen gebonden. Maar waar de geest werkt. Daar werkt de geestkennis van de verlorenheid. Van de diepte van je ellende. Maar hij brengt ook tot de innerlijke kennis der verlossing. In hem. Van wie we vandaag feest vieren. Dat hij van de lijfberg is opgenomen. Door de vader. En is opgegaan. In heerlijk. Feest. Tja, we gaan naar de Olijfberg. De kinderen weten het, waar ligt die? Zag je zeggen, boeier. Buiten Jeruzalem, juist meisje, dat is goed. De Olijfberg ligt buiten Jeruzalem. We gaan de stad des grote konings uit met het gezelschap. Wie gaat er voorop? De meester. Die heeft nog veertig dagen zich levend vertoond, met vele gewisse kentekenen. Tot hen gesproken, niet meer aan de wereld hoor, maar alleen tot de Keurlingen des vaders. Daar heeft hij zich liefelijk aan openbaat. Hij heeft twijfelmoedigen vertroost, hij heeft kreupelen gesterkt, hij is ze doen springen als een het. Hij heeft zijn eigen verklaard, zijn werk verklaard, en nu komt de tijd, o, oh, scheiden doet lijden. Dat wordt wat? Dan gaan ze buiten Jeruzalem. Ze gaan de BK-dron weer door. Ik weet, meisjes en jongens, goed luister hoor, daar zijn ze meer doorgegaan. Toen moest de heer Jezus nog gaan leiden. Tenminste in de volle zin des woords. Want zijn hele leven is leiden. Maar weten jullie nog dat hij door de B. of Kidron ging? En dat weten die kinderen ook nog zo goed... dat er ging vroeger ook eens een man door. Dat is de dichter van de psalm... waaruit we de tekst hebben genomen. Dan moeten jullie thuis tegen vader en moeder zeggen wie dat was. Dat was een koning... en die werd verjaagd... en die heeft ook zo'n last gehad van zijn eigen zoon. Die trapte hem op zijn hart... Doen jullie dat ook je vader en moeder? Zal best. Want je bent van dezelfde lap gescheurd. Ja. En die man ging ook door de beek Idron. En daar is de heer Jezus met zijn discipel ook doorgegaan. Voordat hij ging naar de hof van -Zee. Maar nee, Dat laten we rusten. Nu gaan ze weer door die beek. Maar nu is er vreugde. Alles is volbracht. Nu is hij verhoogd. Vanuit het graf. En zal verhoogd worden van de aarding. Opdat zijn afreis, men hoort, dus, wordt een eeuwige thuisreis. Met eerbied. Je weet dit. Vrouw bijvoorbeeld. Je man is op reis. Wat kijkt die dan niet uit als je een goed huwelijk hebt. Waar de banden liefde is. En als die een half uur over tijd is. Wat maak je dan niet gespannen. Dit overkomen in je gedachten. En alles vermenigvuldigt van binnen. Hij kan wel doodgereden. Hij kan verongelukt. We hebben dat soms met onze kinderen. Ze hebben meegelift en in je gedachten zie je ze al ontvoerd. Er zitten hier zat ouders van de dochters die dat dakkels genoeg gedacht hebben. De laatkom, dan word je geslingerd. Hier geschiet alles op zijn tijd. Hij is vanuit de troon des vaders gereisd. Heeft de menselijke natuur aangenomen. Gaat nu naar de menselijke natuur, naar lichaam en geest en ziel. Gaat hij van hun scheiding. Alles een bestemde tijd. Er was een tijd voor hem om geboren te worden. Er was een tijd voor hem om te sterven voor zijn kerk. En er was een tijd om op te staan. En nu zegt Gods woord is er een bestemde tijd om ten hemel te varen. Vader wacht hem. Die ziet met verlangen uit. Al de tien maar tienduizenden troongeesten. Die willen straks het hemels accordeon aanheffen. Vanwege zijn inkomst terugkomst in de hemel. De volmachtgezaligden staan al gereed om het lied aan te hebben van Mozes en het land. Wij zijn op de berg. Waar lacht hij? Net uit Jeruzalem. We hebben de grote stad des konings achter ons gelaten en we zien ze de berg beglimmen. Elf discipelen. Waar is Judas? Ach, die is niet meer. Judas, die is niet meer. Kinderouders. Nee, dus, Die is de weg gegaan van alle vlees. Is niet meer. Elf jongeren, die volgen hem. Zwijgzaam hoor, want er gaat u in iets gebeuren wat ze nog niet volkomen doorzien. Hij heeft het wel voor zich, maar vandaag doorzien ze alles zonder dat ze weten wat er gebeurt. Maar er is een volk die moeten van stap tot stap. Thomas zou zeggen, heren, wij weten de weg niet. Heb ik die ook nog in de kerk vanmorgen? Mensen die de weg niet weten, heb ik nog jongens en meisjes? Ja, maar dominee, we weten toch de weg in de schrift? Wij weten de drie stukken van de Heidelbergen, die kan ik uit mijn hoofd opzeggen. Ja, dat begrijp ik, dat is een voorrecht, leert het maar goed. Maar hij heeft ooit van God geleerd in je hart. Dat je de weg kwijt bent. Dat je de weg niet meer weet. Die Thomas, heb ik die onder me gehoord, die zeggen, heren, wij weten de weg niet. U hebt het wel overheen gaan, dat het nuttig is dat u afscheid neemt. Maar we begrijpen er niks van, heb ik die hier ook nog. Mensen die het niet meer begrijpen. Heb ik nog mensen die het niet weten? Heb ik er nog die door de geest moeten geleid? Heb ik er nog die zeggen: Ik ben zo dom? Ik ben een weet niet. Onkundige in geestelijke zaken, heb ik die ook nog? zou een voorrecht zijn. Want die kunnen van de hemel geleerd. Ja, dat weet u ook als leerkracht op scholenhoek. En dat weet u ook catechisatie. Van die wijsneuzen die denken dat ze alles weten, daar heb je nou dol mee maar van die arme kindertjes die zeggen... nou meneer, ik weet niet hoe dat moet, hoe dat gaat, hoe is dat nou? En dat heb je ook op school. Dat zijn van die leergierigen. Daar heb je nog gemak van ook. Daar heb je schik in, zou je zeggen. Van die mensen die het niet weten. En dat het een heren nou zo graag dat hij ze maar ontdekt als ze het niet weten. Of dat ze vragen, heren... maak me uw wegen... door uw woord en geest bekend. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Heb ik nog leergierigen... Zijn er nog op de uh, lagere school, op de bewaarschool geestelijk. Die zeggen, Oh man, al mijn kinderen zullen van de Here geleerd worden. En er zit er een in de kerk die zegt, ja dominee, maar dat is niet voor mij. Ik ben zo'n weet niet, maar God onderwijst wel zijn volk. Maar daar staat ik buiten. U kan de rijkdom van de genade in Christus verhoging voorstellen vandaag. Dat is niet voor mij dominee, daar staat ik buiten, daar heb ik geen recht op. Ik wou dat dat bij je waar was. Dan word je vandaag geleerd, onderwezen, vertroost. Dan zal hij de heilgeheim ontsluiten. Want zou ik gaan genereren en die... Oh, wat zeg u nou? Zou die de ellendige bedroefdom doen komen in uw onwetendheid? Dan is deze bijbel voor mij geen bijbel meer. Dan u. Hij maakt zijn woord waar hoor. In een weg dat hij de zijn onderwijs in de gangen des heils we waren boven op de berg. Ik hoor nog een gesprek. Het zijn niet vele woorden. Wat heeft de Heer Jezus en ik kan er ook vanmorgen niet aan voldoen. Het zal u wel bitter teleur moeten stellen. Want ik kan nog steeds niet aan dat schriftwoord voldoen. Het is wel eens mijn behoefte geweest. Maar ik ben er nog niet aan toe. Laat uw woorden... Weet u het? Weinig zijn. En daar staat er ook nog... Laat ze met zout besprengd zijn. En dat had de heer Jezus in volmaakte zin op de Lijfberg. Hij heeft er geen boekdelen gesproken. Hij heeft er geen ik weet niet hoe lange reden gehouden. Hij heeft maar een paar zinnetjes gezegd. Maar dat was toch met inhoud tot vertroosting. En daar zie je kindertjes, hij heeft zijn handen op. Het gaat gebeuren. Ik zal heel kort zijn. Hij heeft nadat hij tot er gesproken de opdracht gegeven had om er werk te gaan doen het evangelie te verkondigen, of het zij met dopen of zonder dopen, hij heeft ze de opdracht gegeven, en dan strekt hij zijn handen uit, en die druipen van vrede, die druipen van liefde, die druipen van het volbrachte werk, die druipen van bloed, en dat is het, dat is hetgeen wat God doorgenaderd door het bloed heilig, het spreken, het bidden, het vragen, het treuren, het wenen, want al wat door bloed niet veraangenaamd wordt bij de vader heeft geen zin. Want al wat uit het geloof niet is, dat heeft... Kan God niet bagen? Is zonde? Mag ik u een vraag stellen? Heb u ooit twee woorden gebid waarvan je heden geloven mag dat ze veraangenaamd zijn door het bloed bij de vader? Heb u ooit één traan gelaten over je zonde? Één traan over je gods of christus gemis? Eén keer droefheid naar God in je leven gehad, waarvan je vandaag geloven mag. Het is geheiligd en veraangenaamd door het bloed. Want zonder dat bloed voor het aangezet des vaders kunnen we geen eens bestaan. Zonder zijn volbracht werk heeft geen trouwwaarde, wordt hij niet in de fles vergaat. Heeft geen zuchtwaarde, heeft geen werkzaamheidwaarde. Ik kan met iets zeggen, is alles waardeloos. Alhoewel, zeg ik dan met oude Dominic Toes, beter twintig keer je knieën gebogen, kindertjes. Ouders. En de heren gevraagd om een nieuw hartje, al kreeg je het nooit. Want hij is het waard, hoor. Zij doen, kindertjes. Jongelingen, jonge dochters, daarachter ook. Mensen, buig je knie, hoor. Al kreeg je in de eeuwigheid geen nieuw hartje. God is het waard, moeder. Doe met je kinderen maar veel je knieën buigen. Hij is het waard, hoor, al zie je het niet. Beter twintig keer te ver... Scheefs gevraagd, dan één keer overgeslagen. O oh, en God werkt middelijk, wie weet. Niet om, maar op het vragen. Niet als grond, maar naar het eeuwige van zo'n vermen. Zou die een pijltje af kunnen schieten in het hart van kind, In het hart van zo'n moeder die nog onbekeerd onder de prik zit. Ja, zo'n vader kunnen trekken. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat dat nou voor u de hemelvaartsdag. Dat de prediking van de vreugde des heils van Gods kinderen. De ongelukkig onbekeerde ontdekt om uit te drijven en aan de weet te komen dat je alles mist. Dat je wel vreugde kan maken dat doet heel de wereld vandaag. Muziek volop dat hoor je door heel Nederland. Maar het is een vreugde die zo gauw verandert in eeuwige rouw. Het is geen bestemming. Dit is een vreugde die alle verstand te boven gaat. Hier lees ik van de discipelen van een geestelijke bestendige blijdschap. Die de wereld ouders niet geeft. Eerlijk niet. God vergunne jou boven, om het eens te zien. O Leijberg. Zijn handen. Gedropen van zegeningen. En hoorders groot en klein ook achterin. Bedenk eens wat er nou gebeuren gaat. Afscherming. Tot stater hij tot hem gesproken had, is die opgenomen in de hemel. Door wie? Door de vader. Die was zo verheugd. De eerste persoon. En denk maar waar ik mee begonnen ben, hoe zal ik? En met het inkomen van hem, het opnemen nadat hij alles volbracht, het recht De toorn is gestild, de gramschap geblust, de vader aanschouwt het bloed. En dan neemt hij de zoon op, staat er op ene plaats in de schrift. Straks nog wat meer. Hij neemt de zoon van de olijfberg, nadat hij afscheid van zijn discipelen neemt hij op in eerlijkheid. De hemelen gaan open. De troongeesten hebben het lied aan. Hij vaart op met gejuich. De vader juicht. want die is met zijn volk te vinden. In hem, joh. Wie als goud in hem zijn ganse kerk. En ziet nou dat is een van kerk. Die nooit uit het liefde had des vaders gevallen was. Hoor je het goed? Breekt dat nooit hoor. Maar wel in de gemeenschap. Verdorven zegt Paulus gelijk alle anderen. Midden in de dood ligt. Die ziet de vader nou in hem herstelt, want Ze zijn allemaal in hem begrepen. Hij is het hoofd. En zij zijn de leden. En daar zijn natuurlijk leden bij kleintjes. In de genade. Bekommerden. Er zijn erbij die zeggen, man, heb ik ooit God in mijn leven begonnen? Die zijn er ook bij. Doeg, meneer, zijn die in hem begrepen? Ja, dat een heren die was, om in de genade en kennis van Christus u verlenen. Dan zou je eens bewust aan de weet komen in hem begrepen te zijn. Dat maakt misschien je bekommering uit. Dat maakt je vrees uit. Dat doet je twijfelmoedig vragen. Hoe zal ik ooit het goede doen zien? Dat de geest u ontdekkt. Aan de noodzakelijke nuttige wetenschap door het geloof in hem te zijn. Dat wil zeggen in een ander, die daar al die gezegende middelaar zegt, het eerste gedachte, verhoogd door de vijfde, teruggenomen in heerlijkheid, zijn ganse kerk vertegenwoordigt wat samengezegd. gezegd, ongelukzalig mensen, mag ik ook al weten, in hem te zijn. Veranderde mensen druk ik wel eens uit, zijn er 10.000 al in Nederland. Maar zijn er nog mensen die door genade mogen weten eens anderen te zijn geworden? En dan staanden in zijn gemeenschap, levende uit zijn volle bediening, varen uit zijn profeet, priestelijk en koninklijk ambt, in de staten van zijn vernedering meegenomen, een plant geworden in de gelijkmaking zijn doos, stervende naar alles wat buiten God en Christus, Waar de Om God ontmoeten. En in die weg daarvan Met hem verhoogd uit het graf. Met hem gezet in de hemel. Zegt de apostel. O volk van God. We zitten al in heerlijkheid. In hem. En we schouwen hier nog wat op dat stoffige moerassenwereldje. We toppen hier nog wat met veel vijand. We zuchten hier nog wat in die woonsteden. En wonen bij God. maar eeuwig in wonen. In hem begrijpen. Zijn ze voor de troon, verheerlijk in het hoofd. En hij regeert beschermt zijn kerk en giet gaven uit op een wederwurig kroost om bij hem te wonen. Hij heeft zichzelf verhoogd. Ik heb wel eens gevraagd naar je aantrenders waterkracht. En je weet vandaag leven in tijd van berekening. Maar God laat zijn eigen niet voorrekenen. En die laat zijn eigen ook deze dingen niet narekenen. En je kan al haar leren en rekenen hoe het mogelijk is dat een man van 33 jaar met een gewicht van 165 pond zegt men wel eens ongeveer dat de Heer Jezus woog. Hoe kan die nou van door Leidberg, van zijn jongen afscheid genomen hebben, hen troostvol toegesproken en vermaand, de opdracht meegegeven de hele wereld door te gaan, redik het evangelie. Hoe kan die man van 33 jaar, jongens en meisjes, zitten drie die op hogere scholen gaan. Daar zal deze zaak misschien ook wel eens worden doorgesproken. En dan zegt men, ik heb wel eens gehoord over Jona en de walvis op scholen bijvoorbeeld. Ik kan best begrijpen hoor, want uit paradijs hebben wij dit meegebracht. We willen God voorrekenen en narekenen. En dingen die in de Bijbel staan die ik met mijn verstand niet begrijpen kan, die, die schrap ik of ik scheur ze eruit. En tenslotte hou je alleen kaft over. Want ik begrijp er helemaal niks van, dat kan niet, want als God begrepen kon worden was hij geen God meer. Het is alleen maar door het geloof. God gun het ook onze jonge mensen, die in vele verzoekingen ook op hogescholen blootstaan. Dan zegt men bijvoorbeeld, ik denk aan Jona, weet je jongens en meisjes die geschiedenis, van die man in de vis. Ach, dat is geen walvis geweest Dat is heel iets anders Dat kan niet Dat kan niet door zijn keel enzovoort Er zei ze een oud godzalig vrachtje In Zeeland Ze zegt Ach Toen sprak er ook een jonge man Die zegt wij hebben op school heel anders geleerd vrouw Kan begrijpen Jongens en meisjes Dat is geen walvis geweest En die man in een walvis dat kan niet Dat is heel anders geweest toen zegt ze zo eenvoudig door het geloof, tot de ere van God en tot stichting van de naaste dit. Zeg mijn maar, lieve jongen, als er in de Bijbel zou staan dat Jona, zo'n mannetje, die walvis had ingeslikt, dan zou ik het nog geloven. Ja, Dat is het jongens, dat is het hè. Ze zeggen had Jona die vis ingeslikt. Als het in dat woord van mijn lieve koning staat en ik geef een krameltje geloof om het te aanvaarden, zou ik het nog geloven. Ja, daar dat het. Al wat uit het geloof niet is, is zonde en het geloof is een vaste grond. en dingen die men hoopt en de zaken die ik niet zie. Dat zou nou stilletjes aanvaarden wat God zegt. Hij ooit in je leven mogen doen door genade, want dat is de vraag. Anders is maar voorrekenen, narekenen. Ik ga niet over zwaartekracht spreken. Ik geloof in de almacht gods en de vrijmacht gods, dat de vader hem opgenomen heeft in de hemel. En ik geloof, ook vandaag volk van God, u met mij, ja of nee, dat hij de macht en de majesteit in zichzelf bezit, dat hij van de berg, en daar gaan ze benen. 165 pond, ongeveer 33 jaar oud, de gaat hij. Ooit, aflezen, schommel door de lucht. De jongeren hebben ze woorden gehoord. Peters heeft nog één blik naar zijn ogen geslagen. Weet je waarom? Weet je toch wat kinderen? Weet je waarom? Hij denkt nog aan die zaal bij dat vuur. Toen heeft hij die lieve meester, de heer Jezus, verloochend. Voor het zuurgezicht kinderen, begrijp je? Voor het zuurgezicht een school tot je moest, zet ik schrift en beleiden is aan de kant. Weet u? Ai, God bewaar u. Hij heeft zijn meester daar verloren. En toen weten jullie toch? Toen heeft een heren nog met een blik van liefde op hem gezien. En toen ging Petrus naar buiten volk, weet je het nog? Bitterlijk bedroefd. En nou op de lijfbergen, ik kan begrijpen van Petrus, nog één keer in zijn ogen zien. Hij hangt al iets van de grond af. Petrus kijkt al onder tegen zijn voeten aan. En de heer Jezus, na zijn vrije almacht, vaart ten hemel op volleer. De kerker met zijn buiten, met gejuich zingt de dichter van 47. Wat een vreugdevolle dag, hoe laat is het gebeurd? Nou lieve hoorders, kindertjes, ik krijg geen behoefte te onderzoeken hoe laat het was. Ik weet één ding geloof ik voor mezelf te houden dat het op de dag was, niet in de nacht. Het was volle dag. De zon in het oosten rees aan de kim. En de zon der gerechtigheid volk neemt afscheid van zijn keurlingen. Van zijn discipelen. Van de vrouwen. En vaart een hemel op volleer. De zon gaat voor eeuwig op. En zit nu aan de vaders rechterhand. Waar die een plaatsje gekregen heeft. Wat denken jullie? Aan zijn rechter van zijn linkerhand. Wat doen jullie met je meerdere, met de schoolmeester, met die juffrouw, als je een eentje met haar loopt op plein? Wat doen jullie dan? Ja dominee, ik ben zo opgevoed thuis, dat ik fatsoendelijk de meester, de juffrouw, de dominee, de ouderling of iemand die boven ons staat, die laat ik fatsoendelijk aan mijn rechterhand lopen. Goed zo kinderen, dat vind ik mooi. Welke plaats krijgt hij der ere aan de rechterhand? Hij is een mooi beeld. Zal ik het eens noemen? Dat geldt voor ouders en voor kinderen, voor mij en voor u. Ja, hier staat het. Salomo. Een man die was gekomen tot grote hoogte. Die was van God verhoogd als koning. Een man in statie. En er komt zijn goddeloze moeder, want ja, dat weet je, Seba. En die komt op visite. Wat gebeurt er? Kom eens hier. Hij roept even aan een van zijn onderdanen. Hij zegt, haal eens even een houten stoel. We zouden vandaag kunnen zeggen, zo'n klapstoeltje. Hij zegt, dat moet je daar eens een beetje achter de troon zetten... ...daar zo'n beetje schuin in de hoek. Hé hey jongens, wat een les legt daarin zeg. Dat is ook wat. Hij zegt, haalt de mooiste totaal. Een prachtstoel met goud bekroond. Voor zo'n moeder. Zo'n goddeloze moeder. Ja, eert uw vader en uw moeder is eerst eerste gebod met een belofte. Ja, maar ik heb zo'n harde moeder... Oh, dan staat daar dat je die nog eerbiedig moet. Nee, dominee, ik heb zo'n harde, liefdeloze vader. Er staat toch dat je de harde vader ook nog lief moet hebben. Ga niet hoor, ga niet hoor. Lieve jongens en meisjes, bidden de heren nog om. Hij schenken je geest. Opdat je ze in waarheid zien... dat God na zijn beschikking je zo'n harde vader gaf. Zo'n koude vader. Zo'n liefdeloze moeder misschien. God vergunnen het te zien... dat het niet buiten zijn voorzienigheid was. Dat die twee met elkaar trouwden... En dat het nou juist jouw vader, jouw moeder werd. Salomo, dat is toch een man van hoogheid. Die zet zijn lieve moeder, we zouden zeggen zo'n slechte moeder, Batsheba, aan zijn rechtse hand. Uh, dit is de troon, ik kan het kinderlijk voorstellen. Daarin zit David, een Salomo, statie gekleed. En dan zet hij, daar laat hij een stoel neerzetten, hier rechts, aan zijn rechterhand. Een ereplaats voor zijn lieve moeder. Hoe is met jullie jongens en meisjes. Heeft je moeder door genade al een ereplaats? Want door de zonde is die ereplaats verloren hoor. Dan trap je ze op het hart. Dan zou je ongehoorzaamheid ook vandaag straks, als je naar de motocross misschien wil, wel gaan openbaren. En zeggen je mag ook niks op van dag. Dan ben ik nog een keer naar de kerk geweest, zegt daar een jongen halverwege in de kerk. En dat ik dan, dan vanmiddag nog niet eens een keer naar de kermis mag. Dat is toch ook wat? Nu heb ik vanochtend uw zin gedaan, moeder. Geef nou vanmiddag mij mijn zin. Als dat moedertje nou met tranen je vermaandt... en die vader zegt, lieve jongen, kom eens hier. Dat zijn plaatsen waar we niet horen. Daar wordt de duivel gediend en de wereld. Ik zelf heb meegemaakt op een kermis... dat ik dacht dat ik zo in de eeuwigheid zou gaan. En een tijd van een ogenblik waren we verdwenen van het kermistrein. Want jongens en meisjes... Daar wordt de duivel en het vlees gediend. Daar wordt niet gevonden het lieven en het loven... wat God in zijn kerk op hemelvaart zijn volk wel eens geeft. Hier is de plaats waar God nog onder jong en oud werken wil. Door zijn woord. geven de heren de ouders wijsheid. Liefde om ze te vermanen. Ik heb bij dinsdagmorgen gezegd... en ik kan het niet ouders en u niet. Wij moeten onze kinderen begeleiden... Als God het geeft, er iets tegenover stellen. De dienst, zo'n zalige dienst. En dan zeg ik niet dat je altijd preken moet. En dat je altijd maar vermanen moet. Maar als je in liefde met je ogen mag leren, ze laten lezen dat je het beste met haar bedoelt, kan de Heer ze onder beslag brengen. O, oh, in deze donkere tijd, ik zou het mijn lieve jeugd zo gunnen. O, oh, kinderen, ik heb zo medelijden met je. Jullie doen je ogen open in zo'n zeer bange tijd. In een tijd, wij hadden ook een, ach, wel een zondige tijd hoor, want dat is al van adem af. Maar nadat de eeuwen voortschrijden, de wetenschap vermenigvuldigt, vermenigvuldigt de ongerechtigheid. En wordt het voor onze kinderen, hoe langer hoe moeilijker en dan heb ik veel medelijden mee. En ik draag ze veel, God geeft het wel eens opgebonden in het gebed, dat hele gezin van opheusde en heel de Betuwe erbij misschien. En ook nog achtergelaten. Al biddende worden we dan wel eens van druk bevrijd. Hopend op zijn goedheid dat die ook nog onder ons geslacht werken. Zullen we samen zingen met de dichter? Doe jongens en meisjes, doe mee. De Heere geven nog eens in geest en waarheid. Het is niet zo makkelijk op psalm misschien, maar... 24 verhoogt, o oh, poorten u de boog. reis eeuwige deur in. Reist omhoog. 24 vers 4. All right. Ingaan in heerlijkheid met bloed, voor het aangezicht van de vader, rechterhand in de troon, zittend als een plaats der rust, van eeuwige vrede, standen onze scepter te zwaaien, ook vandaag nog eens in kerk, discipelen keren terug, maar laat het verder rusten met blijdschap, verheuging des hart, hoe is dat mogelijk? zeggen als er toch iemand afscheid van je neemt, waar je met band aan gebonden bent met vanmorgen nog meegemaakt, en dan van weerskanten biggelen de tranen langs de wangen, hoe kan je dat nou een zaak van blijdschap noemen? Als wij het natuurlijke leven van elkaar je hebt een kind te gaan naar Amerika, naar Canada, Nieuw-Zeeland, ik weet niet waar naartoe in de wereld, wat worden dan de handen bevende gedrukt? Voor de laatste kus gegeven. Dan ontroert het hart. Dan vallen de tranen langs moeder, vader, het zij kinderen der wangen. Of lieve nabestaande vrienden of vriendinnen. Scheiden doet altijd lijden. Scheiden zegt een van onze godzalige vader is. Altijd iets van sterven. Altijd een indruk van nooit meer terugzien. Hoe is dit dan? Hoe kan ik dan hier lezen, broeder, lezen dat ze met blijdschap iedere keer je kan het kan vinden in de evangelie van Lucas? Nou, dan mag ik dit van zeggen. Dan kan ik met twee woorden vol het zeggen. Ze gunnen hem de eer en de heerlijkheid en de eeuwige rust na het volbracht van zijn werk in de troon zijn vaders. Ja, maar we zijn toch uiteindelijk als wees achtergebleven, zeg je dan? Die gevoelige omgang, die gemeenschap. Naar zijn menselijke natuur, niet meer met haar praten, niet meer voor haar bidden. Nee, ze worden nou met hemelvaart ingeleid en andere gang in de leven door het geloof. Gaan iets ervan verstaan van de nuttigheid van het heengaan. Van de zaligheid van zijn verhoging. Van de kracht van zijn genade die blijft. En van de geloofsvereniging die ze hier in de woestijn doorgenacht heeft. veel zullen ondervinden. Ze gaan met blijdschap. Mag ik een vraag stellen. Is er één onder ons die kan zeggen vandaag op hemelvast dag. Ik heb wel eens in mijn leven. En dat is maar één keer geweest dovenheen. Hem volmaakt. De eer gegund. Van zijn verhoging. Zag je zijn antwoord geven. Ja maar man ik hiel liever. Dat weet ik. Er zit daar een moeder die zeg ik hiel liever dat kind bij me. Dat kind dat wil verpleegster worden, die wil naar Amsterdam op kamers. O oh, dominee, ik slaap geen nacht. Ik hier liever die dochter bij me. Dat kan ik begrijpen. En zo geloof ik dat ik liever de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur, dat ik hem iedere dag kon zien. Er was dus een man die zei, dominee, als hij hem voor de preest toe kon laten wandelen weer, in zijn omwandeling op aarde, dan zou ik geloven, ik zei, dwaze man. Dat volk mag door het geloof leven, niet door aan schrijven. Straks even gaan schouwen volk, dat komt hoor. En misschien heel gauw. Oh kom! Jezus, want er is een wederkomst. Te midden van de dagen van ruimtevaart. En de mens, als de Babylonische verwarring klimt op de maan. Om als God te willen wezen een kijkje in de hemel te krijgen straks. En hier in Amerika en door heel de wereld te gaan vertellen dat er geen God is. Want dat is het doel van de ruimtevaart. Hoe u het beziet, beziet u het. Het is als God willen wezen. En het lijkt onschuldig. Het is volvoering van Gods raad. Het is de eeuwige ondergang. Van de mensheid. Want die vernietigt zichzelf. En ons kerk is in de beide handpalmen. van graf En zijn muren zijn steeds goed. Hemelvaart. Heerlijke vaart. eeuwig voor de troon. Verheerlijkt in de hoogte. En met zijn jongeren. Met zijn kerk blijvende. Wat heeft David er nou van getuigd? Hij zegt, gij zijt opgevaren. Dat is geschied. En waarom? Wat nut u de hemel vaart? Hij zegt, de gevangenis is gevankelijk genomen. Dat moet u anders lezen. In de grondtekst staat heel duidelijk. Hij heeft zijn kerk gevangen genomen. Hij greep Matthäus uit het tolhuis. Na nou, Tamel sleepte die onder de boom vandaan had God hem in zijn ongeluk neergelegd. En hij greep Raag op de hoer. Hij greep Manasse in de kerk en Oneesje me zijn weggelopen slaafjongens. jongens. Bij zijn baas had hij nog gestolen ook, die greep hij in Rome. Die liep daar in hoerenij al zijn geld op te maken met zijn vrienden. En tenslotte komt hij in de cel terecht bij Paulus. Daar grijpt hij hem. De gevangenis gevangen gevoerd. Als je het zo overschouwelijk leest, gewoon natuurlijk leest. Dan zeg je, dat bestaat niet. Hoe kan de Heer Jezus, de verhoogde middelaar, in de troon zijns vaders? Hoe kan die de gevangenis gevankelijk voeren? Je kan toch geen gevangenis meevoeren? Dat staat dus duidelijk in de grondtekst. Hij heeft zijn kerk, de kleine met de grote, kracht is de eeuwige liefde des vaders. Door zijn middelaarswerk, door zijn borgtocht, door zijn voldoen, heeft hij zijn Godse kerk, de kleintjes met de grote. ...gevangen genomen onder de gehoorzaamheid door de geest. In de wedergeboorte, in de staatsvernieuwing, kent u ze al? Staatsvernieuwing, moet je daar in 70 over preken? Wat is dat? Staatsvernieuwing? Je bent gedoopt, je hebt beleidenis gedaan, je gaat trouw de kerk... ...je geeft de bakker het zijn en de slager en de kruidenier... ...en je leeft een beetje netjes in het dorp op Heusden. Wat moet je nou nog over staatsverwisseling praten? Dat is toch niet nodig? Wat denkt u daarvan? Staatsverwisseling. Dus u wil zeggen... Ik heb eens gehoord van een man... Die zat in de kerk. In zwart. Ik zeg natuurlijk niet dat het alleen daarin zit... Want er zijn natuurlijk veel hoogmoedige harten... Onder zwarte jassen. Misschien bij mij vanmorgen wel. Kan ook. Maar we dragen onze kleren... Tot onze schande omtrent de zonde toe... Jongens en meisjes, denkt er eens over na... Moeders... Ach, mag ik er niet verder op ingaan? Dan kunnen we allemaal wel schaamrood en ik hier onder de weg, zak u onder de bank. Als u ziet hoe het zeventig zich tekent in de lengte en de kleur van de kleding. Godonterend, zedeverwoestend. zedenverwoestend, toen nou. U hoeft niet uh, zo erg verlicht te zijn om dat te zien. God geven wederkeer genoeg te vijf. Die man zat in de kerk, die zat te genieten. De Heere gaf hem de vreugde en zeilste smaken. De tranen van, van blijdschap liepen langs de wangen. En daar zit een, een jonge man schuin achter. En die ziet daar bij de basie. Die zat door Gods genade zich te verheugen in de toepassing van het woord. Van binnen zei ze, en dat is natuurlijk duivelswerk, hoor. Dan zitten er hier misschien genoeg waar dat plaatsvindt vanmorgen. Die zegt, je kan toch wel blij zijn. Dan hoeft het niet zo diep te door. Je kan toch wel bekeerd zijn zonder staatsverwisseling. Je kan toch wel in Jezus roemen zonder dat je meengeleid bent, zegt de katechismus. En die jonge vriendje zat er schuin achter. En van binnen zei ze, jij bent ook een christen. Dat jij nou zo'n Engels pakken, euh, een lichte broek en een streepjasje draagt. En dat jij nou niet met een zwarte hoed over je oren loopt. Je kan er toch wel bij horen hoor. En van binnen blaasde dat maar verder op. Dat mannetje zeker hè. Ja, die dominee spreekt alleen van dat mannetje zeker, hè? Dat zou een gelukkige man zijn. Dat was een van God bekeerde man, en ik zeker niet. Nou, hij kan me nog veel meer vertellen. Opgeplaatst, weet het. Die vijandschap bij ons van binnenuit, hè. We gunnen dat volk van God niet de zaligheid. God de eer niet, en Jezus de roem niet. Van nature. En ik hoorde er ook bij, en dan ging de kerk uit. Ze borst vooruit, ik ben ook een christen. ...gaat bij allemaal niet eender. Kan best met wat minder. Dat hoeft allemaal niet zo. Ik ben van jongs af gedoofd... Beleiden is gedaan, trouw naar de kerk... ...en ik hoort er ook bij. En zo is die blijven leven. En zo sterven de duizenden. Met een ingebeelde hemel... ...voor eeuwig verloren. Lieve jeugd, ik heb je er niet voor over. Daarom noem ik dit voorbeeld weer. Omdat je de godsgenade aan ontdekt werd... Hoe noodzakelijk de staatsverwisseling is. Van doodleven gemaakt. Ingeleid in hem. Daar wil u het feest vieren van zijn hemelvaart. De gevangenis gevangen. Ik hoop dat er vandaag nog veel in het net gevangen worden. Vaders en moeders. Ook u daar in de korsen toe. Dat Gods geest de dwaze prediking gebruiken. Dat je gevangen mag worden. Hij zegt de gevangenis dus gevangen. Gegrepen. Door Gods genade. Getrokken. Gevangen. Door het woord. Door de geest. Hij zegt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Opgevoerd in de hemel. Dat wil zeggen Gods kerk, ten ganse, allemaal. Groten en kleine. Gij hebt gaven genomen. Genomen. Hij is toch, zegt de Vader, in hem woont al de volheid. Dat woordje gaven genomen begrijp ik niet. Is hij dan in de hemel gekomen? Heeft hij toen in de troon van de Vader gaven ontvangen dat hij die uitdeelt? In de vader een drieëne God woont de eeuwige volheid. Zijn recht is voldaan, zijn toren gestild. En dan gaat hij door de zoon, waar de zoon alles volbracht heeft, zijn handen daar laat zien, zijn doorstoken zijde, met bloed bedroven binnenkomt. Vader nou en schatten gaat de vader door de zoon. Uit de zoon in wie de volheid woont, al die gaven des geestes, genade, verzoening, vrede, blijdschap, vreugde. ...waarachtige bekommering, inlijving in het verbond... ...waarachtige bekering en toebrenging tot de gemeente... ...en al wat u meer noemen wil... ...vertroosting, geest en leven... ...die gaven gaat hij uitgieten. ...die schijnt hij nou aan wederwoordig kroost... ...want er staat er... ...gaven genomen om uit te delen... ...onder de mensen... ...groten en kleine... ...Filistijnen, Tiriërs, Moren... ...God gedenken ook aan de heidenen... ...bidt u er wel eens voor... O, dominee, iedere dag mag ik dan nog een vraag doen. Heb u er ooit in waarheid één keer voor gebid? Ja, ik vind u een beetje scherp. Nee, ik sta hier met een tweesnijdend scherp zwaard in mijn handen. Dus u mag niet, ja, ik begrijp dat u het zegt. Maar uh, voorzichtig, dan, dan staat u God tegen en het woord tegen. Ja, maar ik heb dag liever wat liefelijker prediking. Ja, nee, dat zegt pas iemand, dat is waar. Evangelie... De Heer Jezus is de grote inhoud van de Evangelie. Hij zegt: Evangelische preken, is. Altijd maar die wet, altijd maar van dood levend maken, altijd maar de ellende van de mens. Veel evangelische. Ik zeg: Weet jij wat Evangelie betekent? Dat sluit alles van de mens uit. Dan kom je juist bij aan de grond. Want het einde van de wet is het Evangelie. En dat betekent voor mij de doodsteek. Niets uit ons. Alles uit de verhoogde middelen. Dat is zaligheid. Dus als die mensen nou zo graag evangelie horen. Dan mag ik u de vraag stellen. Wat heeft dat evangelie voor waarde? Dat is een betekenis dus. Dat het het einde van de wet is. het die geloof. En dat dat evangelie dus waar ze vandaag zo in roemen. Dat sluit juist alles uit. Want hij is de hoofdinhoud van het evangelie. De waarheid van het evangelie. Dat ons totaal. Alles ten nederdrukt. Uitsluit van alles. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dus laat ze dan roem over het Evangelie, maar dan moeten ze er ook bij vertellen dat dat alles uitsluit. Dat door Evangelie leven wil zeggen, is ze, een arme zondaar. Een ontledigde zondaar. Maar ze zijn rijk en verrijkt als een rijke jongeling. Ze hebben de er mond vol van Evangelie. Maar Evangelie zet me erbuiten. Evangelie tekent me dood. Einde van de wet. Garde zegt hij. Uit te delen. ...aan een wederhorig kroost. Een wederhorig kroost. Wat zijn dat voor mensen? Ja. Ik hou maar de kanttekening, dat vind ik altijd maar het veiligste. Dan krijg ik een inlegkunde. Wat zegt die kanttekening? Ongelovige, wederstrevige rebellen. Ja, maar zegt de dat Zegt u dat daar? Ja, daar wil ik niet bij behoren. Ik ben uiteindelijk lid van de kerk... Ik wil niet aangesproken worden als een rebel. Ik kan het bevrijven. U ook niet zeker? Nee, ik ook niet hoor. Ik wil ook zo niet aangesproken. Ik wil als een christen aangesproken in een kerk. Ik wil aangesproken als een gelovig mens. Ik wil aangesproken als een beleidende waarheid. Ik wens niet te horen dat ik een rebel ben. Een wederstrevige en een wederhorige. Hij deelt gaven uit, genade ontfermt zich. En aan wie? Ja, aan die, aan die rebellen. Aan een wederhorig kroos. Dat wil zeggen, zegt de kanttekening, ongelovige, wederstrevige. Ja. Dus u wil zeggen dat ik, van nature zijn met allemaal. En daarom is zo'n wonder, dat ik op hemelvaart deze tekst mocht kiezen. Dat de heren door de geest het onder u en uw kinderen verheerlijken. Dat de genade gods als zijn eeuwige vrijmacht van de verhoogde middelaar uit zijn troon. die maar een pijl te schieten hebben in het hart van de dus konings vijanden. en je ligt op het slagveld neergeveld hoor. en je leert je kennen met Gods kerk. als een rebel, als een wederhorige. als een verlorene. als een wederstrevige. als een die God de oorlog verklaard heeft. Volk, wees me getuigd. waar heeft God je opgeraapt? waar heeft hij te sterk geworden? waar is het gebeurd? En ben je toen niet door de ontdekking ingeleid, ik een wederhorige, een wederstrevige, een rebel, een die tegen God en mijn naaste streed met een innerlijke verdorven natuur van haat? We zijn natuurlijk geblankeerd, omdat we naar de kerk gaan en wat een voorrecht hoor. Maar mensen mag ik u toch alsjeblieft door de geest gods eerlijk behandelen. We reizen samen naar dood en graf. Wij lopen als leven en bier. ...als jachthonden in een schapenvachtje, Dan je zegt, ai, wat zacht, wat lief, wat aardig, wat een aardig goed mens is dat. Er zei zijn vrouwen tegen mijn broer, hij zei, mens hou je mond, we zijn zo lief niet, je moet je verdorven natuur leren kennen. We mochten worden met Aza van groot beest voor God, dat zijn wederwoordig. Daar giet God, niet alleen om dat aan hun te ontdekken... Maar dan gaat de heren zo'n kleren verstaan aanvaarden. En ik moet kort zijn. In die weg hoe langer hoe meer in de zulke die gaven uitgieten. Die moet uiteindelijk door genade ontdekt van die gaven gaan leven. Die moet uiteindelijk van het gegevene leven. Men zegt wel dat je moet komen zoals je bent. U zal het zeker eens gehoord hebben van die schilder. Er komt een pedel aan. Betelaars kennen jullie vandaag niet meer. Heel weinig. En die komt man de deur. die heeft op die broek een groot stuk staan op zijn knie. Dat komt haast ook niet meer voor. Pet op daar komt van de, de voering naar buiten. Hij heeft een hele lange baard. Hij ziet er verschrikkelijk bekend uit. En dat is een uh, rijke heer, de Belviz. En wat gebeurt er? De deur gaat open. En dat is vanzelf om een gave te doen. Die heer die grijpt in zijn vestje. En die grijpt naar een geldstuk. En dan geeft hij mij. Hij wil bedanken. Hij zegt: Ho eens even. Ho eens even. Hij zegt: uh, Ik heb op het ogenblik geen tijd. Maar zegt. ik ben belust erop. Kom alsjeblieft vandaag of morgen eens terug. Kunnen we een afspraak maken? Dan wil ik zo van jou een portret maken. Dan moet je in mijn kamer komen. En dan wil ik je zo uitschilderen. Kom je terug? ...en ze spreken een dag af... ...en dat beurt... ...en er wordt gebeld jongens en meisjes... ...vaders en moeders... ...en die meneer doet de deur open. Wat blieft u? Wat blieft u? Weet u niet meer dan we twee dagen geleden afgesproken hebben. Ik zou om drie uur hier wezen. Hij zei, u? Hij zei, ja. Hij zei, man dat kan niet, die ken je niet? Hij zei, ken je niet? En u hebt met mij een afspraak gemaakt, u wou me uitschilderen. Hij zei, ja ben u dezelfde van twee dagen geleden. Hij had zich opgeboest. Ze baart eraf, hij glom als een spiegel. De broek, de stukken eraf, een keurige broek. Een pet waar geen ene rafel meer aan zat. Het was een heer. Hij zei, man zo kan ik het niet hebben, want ik heb geen behoefte om daar een plaatje van te maken. Die kan ik er hier wel honderd vinden in mijn dorp. Hij zei, ben moet te komen zoals hij was. Want dat wou ik nou zo graag. Ik wou je uitschilderen met die baard, met die kapotte troek en die kapotte pet. Hij zegt, ga heen. Hij komt terug en komt zoals je bent. Hoort u? Dat is een stuk. Moet je ook zo wel eens gekomen tot een heer op je knieën zoals hij was. Wij zijn zo graag anders. Wij doen zo graag mooi. Wij willen voor de neer ook graag wat wezen. Maar nou ervaren een wederhorig kroost, een rebel. En voor God in de schoot. Tot aan de nieren toe. Wie je bent een wederspredend. Een wedershoorig. Een goddeloze zondaar En zo door God voor God in de schuld gebracht. Te komen zoals je bent. En dan daarvan, Allah, die met nog, je haalt het nogal van de week. Met Heer geboleerd. Keer nog mee zoals we zijn. En zoals we door God ontdekt wordt als wederhorig kroos. Zulke ellende, zulke goddeloze wederhoorden, Ziet die gaven uit, Schijnt die genade. Jongens en meisjes, kan nog. Vaders en moeders, doe ouwe vandaag daar. Je wanhoopt eraan, ik weet het. Als ik je aanspreek, straks in je huisje mag komen, dan hoor ik van die oude man daar zeggen. Dominee, ouwer, hoe harder. Man, je kan door God vanavond vandaag nog bekeerd worden. Geen werk van mensen. U kan door God vandaag nog in visnet gevangen. Er kan nog een pijlman in je hart afgeschoten. Je leeft vandaag nog onder de waarheid gods. En de waarheid gods kan op het slagveld van vrije genade op hemelvaart, jongens en meisjes, echt nog neervallen. Ik hoop dat die je gevangen bent Onder de gehoorzaamheid van Christus door het woord. Opdat je je verlorenheid kennen. Je zonde voor God ging bewenen. Oud en jong, ik sluit je allemaal in. En een droefheid naar God mag leren kennen. Die een onberouwelijke bekering naar tot zaligheid. En dan ervaren ze Want dat ervaren ze. Dat zei eens iemand. Hoe nader ontdekt. Hoe voortreffelijker dat je wordt. Hoe heiliger je wordt. Ik zeg hoe nader ontdekt. Hoe wederhoriger dat je wordt. Hoe slechter dat je wordt. Hoe ongehoorzamer dat je wordt. Maar in die weg krijg je juist hem hoe langer en meer nodig in zijn ambten, in zijn bediening. Ik heb wel eens uitgedrukt: er is voor de middelaar in zijn verhoging geen werk meer. Je hebt vandaag allemaal goede mensen, rechtzinnige mensen, vrome mensen. Maar goddeloze ze. die zei hij gedekt is. Die oefent hij door het gelag. Die geeft hij al langer hoe slechter in zichzelf. Ze zeggen wel eens en dan: Ja, dat je een dwaalleraar bent. Ik zal wel zijn. Weet je waar ik toen bij bepaald werd? Psalm 119. De oude pelgrim. Wat gaat die man doen? Nou, die mag weten dat hij een wederhoorig is door Gods genade. Weet je wat hij ging doen? Dit hoor dan. Als een schaap heb ik gedwaald. Tjoh. Dus die leeft voor zijn eigen in dat hij dwaalziek is. Ja, toen was hij wat aan het einde van de reis. Die was van God ontdekt. Als een schaap heb ik gedwaald. Dat onbedachtse redder heeft verloren. Zulke wederhorige God ontdekken het groot en klein, kan de Heer wat aan kwiet. Daar kan de Here wat aan schenken. Daar maakt hij plaats voor. En dat geeft hij ter ervaring om bij u te wonen. Dat wil zeggen dus de inwoning des Geestes. De Heer zegt het zelf: we zullen woning bij je maken. Ik ga besluiten. Dus dat is de inwoning. Wij zijn door de zonde, jong en oud, ik moet het haaster zeggen, lieve kinderen. Zijn we het beeld gods verloren? We zijn leeg, loos. Zeggen we als goddeloos, maar dat betekent in de grondtekst loos van God. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat God vandaag nog bemoeien is met uw hart. Want hij wil je nog zelfs door de tienaar laten waarschuwen. In eenvoudigheid het woord laten brengen. Opdat dit iets zegenen mag aan groot en klein draad. De heren laat de zon nog over je schijnen. Alle bomen ze botten uit, het lijkt of ze hebben staan wachten. De bloesem en misschien gelijk binnen enkele dagen het blad. Het lijkt wel of het uitbarst. De natuur. Alles wat ademt. Volk lopen de hele Wat een mooie dag. Prachtig in de natuur. En ik dan de boompjes Ik liep net naar de langste tuin. Als ik dat allemaal ziet, jongens en meisjes. En met die paar mensen daar zitten ze ergens nog lopen praten. De natuur wat is het mooi. Wat geeft God onder het oordeel. De beesten zie ik daar in het gras lopen. Heerlijk te wij. O kerk het wel eens beleefd, jullie ook. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Vrede met de koe, met het kalf, met de hond en met de konijn. Met de vogelen die vanmorgen om vier uur Gods lof bezongen. Hebben jullie ook al gezongen? Ach, wij hebben misschien getwist in huis. Zus wilde niet wat broer wou. En moeder wou vanmiddag niet wat vader wil. En is er veel al geweest vanochtend. En de merel moeder, hij ook al gezongen. De merel bezong Gods laf. En de koerduif die riep. En ik hoorde de beestjes de schepper prijzen met de eerste stem. En wij door de zondegoeders alles verloren. Maar de kerk mag met de discipelen op hemelbaarden. Zullen zingen. Zelfs in de nacht, daar ik hem verwacht. En wat mijn hart ook in opheusde mag trekt. Maar leefbaar. volk van god de geest en de bruid zeggen kom ja kom in deze en dan zullen we zien van aangezicht op aangezicht verheugt u nog een weinig hij geeft door genade de hoofd opgeven in de strijd de om eens op hem te zien in de staat van zijn verhoging hij wonen in u rijkelijk door zijn geest verheffen zijn aangezicht over u en geven vrede Bekeer het onbekeerde, zegen het af van zijn slagverdien, omdat we met de discipelen verblijd terugkeren. Maar dan gemeente, lieve jeugd, ouders, de ware blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van de witte bitenaar, blanke rood van zijn handen zich trouwt, ten hoogste toppen Heren, wil u alsjeblieft verzoening doen over het gesprokene en bij de woordes. Wil het zaad van uw woord nog doen vallen van hemelvaart. Van uw verheerlijking in de troon. Van het uitgieten van uw gaven ook in deze plaats. En die van elders kwamen, wederhorige rebellen. Weder strevige doodliggend in een drievoudige graf geef u door het woord des levens, nog jocht en ouderen bekeerd, getrokken met koorden van goede dievenheid, dat ze u zouden zoeken, terwijl ze nog te vinden zijn, en die mij vindt, dat ervaart wel eens uw kerk, die vindt het leven, trekt de welgevallen van de niet, om dan niet meer door als schouw, maar hier in de woestijn, het strijdperk van dit jammerdal onder het oordeel, in die gemeenschap door het te mogen dienen, te mogen vrezen, te mogen volgen, te mogen getuigen. Alle omstanders kon het zij nog voor u gewonnen, en nog ingewonnen, voor die dierbare zalige dienst. Zie zo in gunst, door de dwaasheid der predik in uw koninkrijk uitbreiden over de lengte van de die... Alle noden in heerlijkheid, vervulling, kerk, school en staat en al haar leerkrachten en leerlingen gedenken. Bekwam u om van deze dingen in waarheid te getuigen. Ja, drie stukken voor ogen te houden. opdat ook de jeugd gewonnen in dat koninkrijk dienen. In de lijbrok van de meerdere Salomo wordt de geest gods geleefd. En vrije gunst en het eeuwige van uw welbaren. Bewaar u ons voor de zonde, voor de plaatsen der ijdelheid. Laat uw naam om onze kinderen en ons niet gelasten, Maar geef ons met een Jozef. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Heer, het is geen vrucht van ons akker. Maar vrucht van de bediening, van zijn volbracht werk. Van zijn vervolging, om gaven uit te delen aan een wederhoorig kruist. Uit genade om uw verbond. Amen. Wij zingen gemeente nog tot besluit, bij de uitgang dus nog een offer, weer een neig uw harte en dan zingen we van 57, daarna van het zevende vers. Uw goedheid, heren, is groot en hemelhoog. 57, 7. Dan zijn in vrede ontvang de zegen des hierin. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.